Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gele pick-up trucks van Rijkswaterstaat zijn vorig jaar drie keer zo vaak aangereden als het jaar daarvoor. Het gaat om 16 ongelukken. Rijkswaterstaat maakt zich zorgen. Een reden zou kunnen zijn dat mensen vaker zijn afgeleid achter het stuur. Ze zijn met vergaderingen bezig of eten. Rijkswaterstaat heeft al maatregelen genomen. We hebben de striping op de pick-up trucks uh, hebben we aangepast. Uh, er staat zo uh, komt zo'n uh, zo bord met een pijlwagen omhoog of zo'n driehoek kunnen we daarop zetten... En ze hebben opvallende kleding aangekregen. Maar ja, het laat onverlet dat de mensen extra op moeten letten. Er zijn geen wegwerkers gewond geraakt bij de aanrijdingen. 14 jaar cel voor de dader van een dodelijke steekpartij... op festival Solid Grooves in Amsterdam. Anderhalf jaar geleden liep een ruzie op het feest uit de hand. Het werd gefilmd door bezoekers. Op de beelden is te zien dat er werd geschopt en geslagen... en dat er dus ook wordt gestoken. Een man van 21 overleefde dat niet. Twee anderen raakten gewond. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem, Elst en Zevenaar... heeft last van een computerstoring. Alle afspraken zijn afgezegd. De spoedeisende hulp is wel open. De storing in het Rijnstaten begon na een update van de computers. Daarna was het niet meer mogelijk om dossiers van patiënten op te vragen. De update is teruggedraaid, maar er is dus nog steeds een storing. En de Village People gaan optreden als Donald Trump volgende week maandag wordt geïnstalleerd als president van de Verenigde Staten. En ze gaan dan dit nummer spelen. De groep had eerder een voorkeur voor de Democratische presidentskandidaat Harris. Ook hebben ze eerder gevraagd aan Trump om geen imitators van de Village People in te huren. Ze zeggen nu dat ze hopen dat het lied het land verenigt. En ze geloven dat muziek moet worden uitgevoerd zonder rekening te houden met politiek. Het weer nog een grijze dag. Met vooral in het noorden af en toe wat regen of motregen. Het wordt vandaag max 1 tot 7 graden. ZFM: Verkeersupdate. verkeersupdate.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 In deze aflevering artiesten die vroegtijdig dan wel tijdelijk moesten stoppen vanwege stemproblemen door ziekte. Onlangs hoorden we dat Hans de Boys zijn, zijn carrière moet beëindigen vanwege long Covid. De symptomen van deze aandoening hebben zijn stem en energie zodanig aangetast dat hij niet meer in staat is om op te treden. Annabel was wel een van zijn populairste songs, gevolgd door Thuisben en Alle Mooie Vrouwen.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 Het leven, het leven om een vrouw, het leven om een vrouw Om iedereen wat te geven ben ik ze een trouw, ben ik zal een trouw in Holland. Ronstedt leidt aan de ziekte van Parkinson wat haar vermogen om te zingen ernstig heeft aangetast de ziekte werd in 2012 vastgesteld en moest sindsdien haar zangcarrière beëindigen en zingt sindsdien niet meer I'm leaving it all up to you is een cover van Dale and Grace Carmelita gaat over een man die worstelt met verslaving en zijn geliefde Carmelita mist en tot slot gaan we naar Mexico. van toen. Que ik decir ...heeft ook te maken met de ziekte van Parkinson. Zijn gezondheid is de afgelopen jaren snel achteruit gegaan. Wat zijn vermogen om op te treden en te zingen heeft beïnvloed. In de eerste song worden de spanningen in een relatie beschreven... ...tijdens de stormachtige nacht...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 Een parfum, een geur die aan hem kleemt Met de pieper gaan we een avondje stap in Amsterdam. En in banger slaat de angst en onzekerheid over de liefde toe. Amsterdam op vrijdagavond Rosalie loopt over straat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 Oh, ik ben rijker dan ik rijk, ooit oh, heb verdroomd. Ik heb, heb jou liefde elke nacht slaap jij naast mij Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komen Het een banger hart dan dat van mij Ik ben niet eens echt op je uit het geval Ook al is er al geen meid zo mooi als jij ik kijk die mannen naar je loeren met z'n allen. Er is geen ware hart dan dat van mij. Hey en Los Angeles stopzetten vanwege stemproblemen. Hij kon, na slechts een paar nummers, niet verder zingen... en moest het optreden annuleren. Gelukkig waren zijn stemproblemen van tijdelijke aard. Repeat After Me en Escape from L.A. staan eveneens scherp.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 The man who tried again by a porsche cruising down the street, black on black band on covered tees, Keanu Reeves weighing niggas speed, diamond cross hanging off of me, fighting for my soul, constant heat, and it's slowly burning, it was never cheap, if you see what I see, you wouldn't sleep, I can't sleep, cause I got everything I want heeft zijn zangcarrière moeten beëindigen... nadat hij in 2018 werd gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Deze aandoening heeft zijn vermogen om op te treden en te zingen ernstig beïnvloed. Forever in Blue Jeans gaat over de geneugten van het leven. Rustige Lonely Looking Sky zorgt voor de opstap naar het bruisende leven in de stad. lonely, makes you wonder why, makes you wonder why, lonely-looking sky, lonely-looking sky, lonely-looking sky, lonely-looking lonely night, lonely night, Night and being lonely never made it right, never made it right. Lonely looking night, lonely looking night, lonely looking night. Lonely looking night.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 Beggin' for me Just to give it a Farewell, Emil, ik hield van jou Waarwel, Emile, ik hield heel veel van jou Met dronken samen dezelfde wijn we kenden samen dezelfde vreugd, we voelden samen dezelfde pijn. Farwellie, ik ga nu dood, het is hard te sterven als de lente komt, maar ik ga in vrede, heb geen nood. Vermits jij goed bent en ook trouw, zorg jij voor het welzijn van mijn vrouw. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lachen, dat men dansen, als ik een eerlijk in mijn kuil. Varel pastoor, ik hield van jou. Varel pastoor, ik hield heel veel van jou. Wij deelden niet hetzelfde lot. We volgden niet dezelfde weg, maar zochten naar dezelfde God. Vaarwel, pastoor, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als de lente komt. Maar geen vrede heb geen nood. Als priester, vriend, geloof ik in jou. Zorg jij voor het ziel heil van mijn vrouw. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lachen, dat men dansen, als ik een eerlijk in mijn kuil. Vaarwel Antoon, ik hield niet van jou Vaarwel Antoon, ik gaf geen zier om jou Het spijt me dat ik nu kreveer Terwijl jij flinker bent dan ooit En triomfeert zoals wel eer Vaarwel Antoon, ik ga nu dood Het is hard te sterven als te komt mijn vrede heb geen nood Verwit ze mij bedroog met ja. Zorg jij nu verder voor mijn vrouw En dat men lachen, dat men dansen Want ik hou niet van gehuilen Dat men lachen, dat men dansen Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5